kunnen komen. Veteranen met psychische problemen gaan de druk MDMA testen om te kijken of ze daardoor makkelijker genezen. MDMA is de werkzame stof die ook in ecstasy pillen zit. MDMA kan remmingen bij mensen wegnemen, waardoor ze makkelijker over hun problemen praten. Als de resultaten positief zijn, dan kan MDMA samen met psychotherapie in 2021 een erkend medicijn zijn, is de verwachting. De koninklijke familie bezit in totaal ruim 500 stukken grond en panden... blijkt uit gegevens van het kadaster die de NOS heeft opgevraagd. Het gaat om een oppervlakte van in totaal meer dan 500 hectare. Onder de bezittingen vallen ook de panden die prins Bernard junior heeft in Amsterdam. Volgens het kadaster zijn dat er een kleine honderd. Koning Willem-Alexander heeft de meeste grond... sinds die afgelopen november landgoed de Horsten in Wassenaar kreeg... van zijn moeder, prinses Beatrix. Zakenblad quotes noemt de ruim 500 hectare van de oranjes karig. Er zijn Nederlandse families die meer hebben. Zo bezit een 78-jarige vrouw uit Drenthe in haar eentje meer dan 4000 hectare. Dennis Edwards is overleden. Hij was een van de zangers van de Amerikaanse soulgroep The Temptations. Die hadden met name in de jaren 60 en 70 veel hits. Zoals My Girl en Papa Was a Rolling Stone. Edwards was de leadzanger van het nummer. Dennis Edwards zou vandaag 75 jaar zijn geworden. Het weer op veel plaatsen kans op gladheid. Vandaag in het westen wat regen. In het noordoosten kans op een sneeuwbui. Ook wat zon. Het wordt 1 graad in Groningen tot 5 in Zeeland. Dit was het. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staat momenteel geen... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja...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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM! Met nu Toebak Leeft, Potverdorie zitten die gasten van Tobak Leeft en nou alweer. Ja, het is prachtig. Alles komt samen op dit moment, echt geweldig. Nou, ik vind het uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Ik denk dat het verre is. Wil je iets weten? Ik denk dat het een disgrace is. Wat er in dit land gebeurt, ik denk dat het een disgrace is. Toebak leeft hem draaien. Het is vreselijk. Het is afschuwelijk. Hoe kan het mij nou weer overkomen? Oh, wat klinkt het toch altijd weer mooi. De woorden van Donald Trump op deze vroege morgen. Het is zaterdagmorgen. Het is 3 februari. En fijn dat u er weer bij bent. Ik zie dat uh, de vrouw ook net aankomt lopen. Goedemorgen. Goedemorgen. De vrouw. Ja. vind ik net echt echt genoten. De vrouw. Ja, ja. Goedemorgen. De, het klinkt als de Thatcher bijvoorbeeld. Mrs Thatcher. Yes. Mrs Thatcher. Zo, de Iron de, Lady. De Iron Lady komt aanlopen. Nou, welkom bij het radioprogramma. Goedemorgen. Het is een uh, dag vol gebeurtenissen en uh, het is wel heel triest nieuws hoor ik vanochtend. Ik had hem op de verjaardagslijst gezet. ja. Ja. De dag voor zijn verjaardag overlijdt ja, hij, blijkbaar. Dennis Edward. Ja, ik heb het gezien. Ja, ja. echt bizar. Gewoon, ja. Don't Look Any Further, dood. Ja. ja. Nou, dat ja, is... Hij is ook maar 70 of 72, heel jong. Hij zou 75, 75. worden en hij is 74 geworden. Nou, ja. samen met Cita Garrett had hij nog een hitje met, uh, ja, Don't Look Any Further. Het was een van de, ja, zoetsappige platen aan de jaren 80, volgens mij, was dat. Ja. Dan zat ik van mij nog bij die piraat, volgens mij. Oké. Okay. Heel lang geleden. wordt het eens? Ja, dat waren er nog, uh, jezus, echt een... Uh, ja, ik vond het wel een kutverhaal eigenlijk om bij eh, zo te horen. God. Goed, nou ja. wat ons bezighoudt is natuurlijk... Ja, ik heb de hele week over het gas gehoord. Ik ben er wel... Uh, u klaar, klaar mee? mee? Okay. Ja. Ik wil ik, ik, ik kook nu al elektriek. Doe ik al. Dat deed je al? Of heb je de, de speciaal dedica. hiervoor aangelaten? Ja, speciaal vandaag. Oh, wat goed. Vandaag ja, wordt okay, het geïnstalleerd. Nee, dat was, had ik al in mijn nieuwe keuken. Maar ik denk, ja, die CV-keten, daar zit je nog wel aan vast. Dat moet ja. toch wel iets voor bedacht worden. Ja, ik ben volledig gasvrij. bent, ja, oké. Okay. De enige gasten die in mijn huis zijn, zijn biogassen. Ja, nou, ja, ja, snap het, snap het. <laughs> ik heb zo'n cliënt die zegt, Ik ga wat laten. Ik zeg, nou, ga maar wat doen. Zeg ik dan altijd. Ik ga wat laten? Ik ga wat laten, ja. Oh, ja. Ja, naar jou. Ja, ja, ja, ja, ja, zeg, ja bij uh, me staan. Denk. Ik weet niet hmm. wat voor gevoelens hij verder voor mij heeft. Maar, uh, Wie is nu wat... hier dood gegaan? Uh, oh, nou, echt. daar kunnen we het ook over hebben. <laughs> dat is ook zo'n weekje. Ja. Maar goed, er uh, was namelijk nog. Uh, oh, nog zo'n verhaal? Mijn cliëntje is dood. Oh. Ja. Oh. Dat is, ik gooi het er zomaar even in. Maar dat is wel vrij trieste bezigheden oh, geweest ja, de afgelopen ik bedoel, je hebt week. ik heb ook veel tijd met haar besteed. Ja, ik heb volgens mij uh, nou, acht jaar elke dag met haar gegeten. En uh, afgelopen week is ze uh, overleden. Ah, nou, gecondoleerd. Ja, dankjewel. Nou, ja, wat wat het mij indruk maakte de afgelopen week was toch wel. Uh, dat uh, Die herdenking bij het Holocaustmuseum in uh, Amsterdam. Oké. Okay. Dat vond ik toch wel indrukwekkend. Ja. Oké. Okay, dat heb ja. ik nou net even gemist, verdorie. Ja. ja dat dat... Zijn er zijn dan de dingen die er echt te doen. En vandaag ja? is er een speciale herdenking van de slag bij Stalingrad van okay. Putin. Oké, Ja, ken je klassieker? Ja, dat is wel duidelijk. Ik had wel gehoord dat het een nieuwe film van Stalin is. En dat Rusland er niet echt blij mee is. Want over Stalin mag je niet praten omdat het zo dubbel is. De ene kant is het een held en de andere kant is het een... Maar in Polen mag je het ook niet meer hebben over de holocaust. Nee. Ze zijn bezig met een wet dat mensen hier daarover hebben. Dat die een pak slaag krijgen of wat dan ook. Oké, omdat het nog steeds niet helemaal duidelijk Duitse is. Nee, het was gewoon niet alleen in Polen. En dat is natuurlijk ook zo. Wij hadden... In uh, Nederland hadden wij natuurlijk ook uh, zo'n zo kamp, zeg maar. Zo'n yeah. over, uh, ja, ja, ja, ja. overslagkamp, zeg maar. Maar er waren er 1200 in Europa. Ja. Oh ja, en nog een ja? ander ding ja? van de watersnoodramp. Werd ook herdacht dit ja, jaar. Ja, ook dus uh, ik heb opgelet deze week. Dat is uh, ja. wel duidelijk zeg. Je hebt uh, alle drama gewoon even bij elkaar bekeken. Ja, ja, goed, ja. Uh, ja ik ben er ook niet vrolijker van geworden. Dat kan ik wel Nee, stellen. Nee, goed, je via je eigen problemen weer een beetje. Hè? Ja, dat is waar. Ja, en dan ze valt allemaal wel weer reuze mee. Hoe ver ik in het, hoe slecht ik het in het leven sta, ja. zeg maar. Nou, laten we ook maar even een goed plaatje daarbij bij aansluiten. <laughs> Tot een vrolijke uur. Happy hour. Niet happy hour. Precies, nee. uh, hartstikke vrolijk op zijn zaterdagmorgen. En uh, Weezer hebben een nieuwe plaat uit. Pacific uh, Dream heet het volgens mij. En dit is daarop te vinden hier in de zaterdagmorgen. je van een stukje geschiedenis is ook uh, om negen uh, uur, even naar negen uur. En wie is er allemaal jaar? Ja, en helaas, Dennis Edwards... Ja, die zou vandaag jarig zijn geworden, maar die is niet meer onder ons. En verder, afgelopen week, uh, allerlei dingen in het nieuws. Gisteren zag ik nog een stukje over uh, dat uh, sommige ouders toch wel twijfelen. denk, ja, weet je wel, ik laat mijn kind toch wel even spijbelen. Want ja, het is de goedkoper om, zeg maar... Net een dag eerder op vakantie te gaan. Maar ja, het komt niet zo goed uit op school. Dan doen we net alsof je ziek bent. Nou goed, daar willen ze wat aan gaan doen. Uh, ja, hogere boetes zeg ik hè? Alles over, hogere boetes op doen. Ja, als mensen niet zich gedragen, gewoon hogere boetes erop doen. Ja, dat werkt altijd. Ja, dat volgens mij niet. Maar goed, volgens mij moeten we daar creatief mee omgaan. Want als je daar geld mee door kan besparen. Nee, dat, is, dat is toch zonde dan ook weer, weet je wel? Dan ben je echt, dan word je op extra hoge kosten gejaagd. En ik denk dat het ene dagje dan niet naar school, oké, okay, het is niet volgens de regels. Maar kun je die dag er niet ingehaald worden of zo, weet je wel? Ja, maar het, het begint van het einde, hè? Ja, dat oh, is het begin van het einde. Maar je zou denken aan die film, je had dan die film van Harry Potter. Toen kwam er ja? een schrikbewind en winter, toen kwamen er steeds meer regeltjes. Iedere keer die man met die trap, weer een regeltje aan de muur spijkeren, weet je wel? Ja. Want je mag dit niet, en je mag dat niet, en je mag zus niet, en je mag zo niet. Je mag niet nee, het gaat ook maar door. Dan. Die kant gaat, gaan we natuurlijk wel op. Ik ja. Voelde, ja. Ik vind het ook goed, Dat alles uh, aan regels gebonden. En je lichaam is in uh, bruikleen en wees zuinig, want de zorgverzekeraar gaat niks betalen. Nee, gaat dat, niet dat, alles dat betalen. Ik wil, je kan van alles in je mond stoppen natuurlijk en alles gebruiken in je lichaam. Maar ik wil geven, want het lichaam moet ook weer door iemand anders gebruikt worden. Daar gaan we naartoe. Ja, ja je <laughs> hebt die, het te leen. Die, ja, je hebt het te leen. Het is allemaal leuk dat je alle. ...dingen wil ervaren en zo... ...maar er zijn meerdere mensen op de wereld... ...die uiteindelijk ook weer gedeeld van je lichaam gaan gebruiken. Dus uh, die reserveonderdelen moet je zuinig op zijn. Zeg ik. Ja, maar tot een bepaalde leeftijd. Daarna houdt het gewoon op. Uh, wat dan, dan mag je er van alles mee gaan doen? Ja, dan mag je helemaal los. mag je helemaal los. Ja, maar het is al zo. Boven je vijftigste of zo mag je geen uh, stamceldonatie doen. Ja? En uh, bloed geven wordt ook al uh, lastiger. Dat wil je niet hebben. Ik vind het niet meer interessant. Nee, dan, dan is het gewoon uh, niet uh, jeugdig, goed genoeg en zo voor anderen. Oh, maar dat is een kwestie van tijd. Straks krijgen we natuurlijk het allemaal hetzelfde. Ja. Is, pas geleden waren ze toch bezig met uh, uh, apen aan het klonen, geloof ik. Er zijn twee apen gekloond. Ja. En dat was dan weer een theorie. Het ging over het feit dat ze dat dan deden dan om, uh, uh, noem je, om de taal bij apen te gaan... Uh, het ontdekken en dan, als je twee dezelfde exemplaren hebt, dan kan je kijken hoe het zich ontwikkelt. Ja. En anderen zeggen: Ja, dat is ook wel mooi. Straks kan je ook een baby klonen. En het zou natuurlijk geweldig zijn als je zeg maar, gewoon zegt: Je zou eigenlijk een meisje willen hebben en dan gaan ze jou een basisbaby aanbieden. En die is gewoon van, van huis uit gewoon goed. Wees er zuinig op, dat is je basisbaby. Daar worden natuurlijk wat eigenschappen van jou aan toegevoegd. Maar dat is gewoon een goed product wat de staat jou aanbiedt. Een product, dus je bent een product een uh, komt gewoon de productielijn. Een product. Ja, nou, ik bedoel, daar worden uiteindelijk natuurlijk ook... Uh, uh, modificaties in gemaakt. Ik bedoel, je krijgt meer geheugen. Maar dat, dat is gewoon op het opvorderen. recht van de sterkte eigenlijk. Hè? Want die overleven uiteindelijk. Nou, nee, Ik denk dat iedereen wel de basisbaby krijgt gewoon. En daar kan je natuurlijk... Uh, uh, ja, daar kan je veranderingen aanbrengen. Dat is net hoeveel geld je erin wil steken. Maar ja. ik bedoel, de maatschappij ja. heeft... Ja, er moet gewoon wel goede mensen hebben waar ze mee kunnen werken. Er zijn, oh wel, er zijn werken. films over, weet je nog? The ja. Boys from Brazil. En oh ja. Ook die film dat iedereen een kloon van zichzelf ergens had. En als hij dan bijvoorbeeld een nieuwe ja. manier nodig had... dan ja, werd da die persoon die geharvest, ja. geoogst. The Island. Ja, dat ja, ja, was een grappige heel film. heel bijzondere, ja, ja, bijzondere film. Ik heb en dat gedaan. je denkt, van ja, er is allemaal over nagedacht, en verhalen daarover. Ja. En dat zegt eigenlijk al genoeg van, dit moet je niet doen. Gewoon. Dit moet je niet willen. Ja, maar ik bedoel, ja, we maken er natuurlijk op deze aarde wel een puinhoop van. Dus misschien kun je toch op zo'n manier weer een beetje in harmonie met de natuurleven. Ik noem dat geen harmonie. Dat is uh, spelen of jezelf god bent. Jezus, we doen wel wat doen we allemaal moeilijk, zeg. Ja. Is het dan zo'n kleine moeite om zich aan te passen gewoon? Maar nee, dat willen we niet. Want we hebben ook eigen rechten. Dus en waar Trump... leidt dat toe, dat eigen rechten gedoe? Nou, nou, ik weet zeker dat Trump al lang een uh, duplicaat van hem ergens heeft lopen voor de zekerheid. Nog één? Ja, en dan pakt hij dat jongere haar, die jongere scalp... Yeah? en dan kan hij het bij hem erop zetten. Daarmee is het nog steeds over haar. Oh, oké. Okay. Af nou, dat zou het toe zet hij een scalp transplantatie. Ja, het is, Donald Trump, hij komt toch regelmatig weer in het nieuws? Ik vind het vreselijk als hij alweer in het nieuws komt. Echt terrible. Oh, ik zo blij dat ik niet bekend We Nou, goed, doen we straks nog even rare berichten in deze... Uh, nou, rare show, nee. Een rare show. Uh, maar eerst maar even een feinige uh, plaatje... Leeft, Tubak leeft. Al meer dan 12 jaar in de zaterdagochtend. Damn, look at the sunrise. Slow and finished line. Made it in record time. Hey baby, we made it. My head's faded. Headlights dilated. Spinning, spinning.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 Ray en Burns hebben samenwerking gehad. Huh? Oh. oh, ja precies. Nou, genoeg. Allemaal die mooie woorden en zoiets. Het is tijd voor rare berichten. Want ik denk, we zitten echt zo diepzinnig te praten. dat denk nou, hoe zit dat met die rare bichten? Gewoon dat je denkt, van, oh, daar hm, krijg ik dan maar glimlach van. Nou, ik zag net al blote voeten. Ik hou mijn hart vast, want het ging ja, al veel weuren mee. Ja, ja, ja, dat zal ik hem gewoon maar vertellen dan. Ja, doe maar ja. Het was een Canadees stel. Die waren dus naar de Dominicaanse Republiek gekomen. Die bleken thuis de parasitaire wormen in hun voeten te hebben. Oké. Okay. Ze kwamen uit Canada in Ontario. Ze hadden dus echt jeuk en vier dagen later was er sprake van zwellingen en blaren. Door de pijn konden ze geen schoenen of sokken meer aan. Maar hadden krukken nodig om op te lopen. Nou, dan ben je toch al lang naar de dokter gegaan? Ja, dat lijkt me ook. Na een aantal bezoeken aan het ziekenhuis bleken er meerdere larven in de, in de huid van hun voeten te zitten. Die zijn waarschijnlijk ingekomen. toen het stel blootvoets op het strand liep tijdens hun vakantie. He? in de Dominicaanse Republiek. Je ja, denkt ja, dat, niet eens Afrika of zo. Dat je denkt van ja. daar is het logisch dat je het krijgt. Nou. En die uh, jongen, die, die Steffens, die zei al: van, ja, dat hoort gewoon niet. Uh, er leeft iets in je lichaam wat er niet hoort te zijn. En dus uh, waarschuwing toch voor vakantiegangers. Uh, als je naar het strand gaat, draag schoeizol. Eh? Nou, we hadden er nog nooit van gehoord dat dat nodig zou zijn. En ze leven normaal dus die, deze worm in de darm van honden, katten of andere wilde dieren. <hijf> ja, okay. En uh, mensen kunnen dus mee in contact komen als ze blootvoets op bijvoorbeeld zand lopen... dat dierenuitwerpselen bevat. Oké. Okay. Ja. Nou, ik, gelukkig hoef ik nog niet op vakantie. Hoewel, in mei komt wel dichterbij, zeg ik altijd. Maar ik uh, ga er even over nadenken. Ik, ik hou gewoon mijn gimpen gewoon aan, denk ik. Helemaal dichte schoen op het strand... In mijn zwembroek is wel raar misschien, uh. maar het is, je wordt er wel helemaal... Uh, en uh, moest, moesten de benen eraf, of niet, de voeten? Nee, het is, uiteindelijk is het overgegaan. Maar uiteindelijk overleeft het niet, maar het, ze hebben dus wel volgens mij een hele traumatische ervaring gehad. Ja, dat lijkt me ook wel. Gewoon bloot voet op het strand, daar ga je voor naar op vakantie. Ja, lekker met je voeten in het ja, zand. Ja, oh. Nou, gaan we dan toch lopen maken? Nou, ik kan mijn schoenen niet eens meer aan. Ik heb wat pukkeltjes erop. Nou, ik heb wat pukkeltjes. Laat maar eens even kijken. Ja, Beweeg daar onder die pukkeltjes Ja, wat oh. beweegt daar uh, in je voeten allemaal? Nou, ik moet je niet ja? aan denken. Dus ja, ja, dat is een hele klein wormpje wat je in je voet hebt. Uh. Nou, goed, nog weer van die, uh, van die leuke dingen straks die, uh, die Joland natuurlijk opzoekt. Ja, maar we gaan Op, straks eerst naar Stanford Nieuws natuurlijk hè, over oh, ja. naast het volgende blokje. Ja, eerst even onheilspellende klanken. Demon Child. Die die plaat, die heet Demon Child hier in de Mooie gek. berichten. Kijk, het is weer tijd voor hommage aan Gert de Bach. Dat is natuurlijk uh, Wim Gert de Bach, die had een drukkerij in de, in de oorlogsjaren, de Tweede, uh, Tweede Wereldoorlog. En uh, ze maakten dat hij illegaal de parool maakte. Zijn dus gegeven moment werden ze opgepakt. En uiteindelijk werd hij gefuseerd. Uh, en toen is hij zeg maar in een massengraf. Is hij uh, ergens uh, begraven. Uiteindelijk is hij herbegraven in 1945. Samen met zijn. Dat vond ik nog het tragische van, van het hele bericht. Samen uh, met zijn vrouw en kinderen. Die bij een bombardement in Haarlem dan om het leven zijn gekomen. Dus zijn ze bij elkaar in het uh, graf uh, geplaatst. En daar, uh, doen ze, elk jaar doen ze daar nagedachtenis. De Stichting Democratie. Uh, doen daar dan een, een uh, bezoek aan het familiegraf. En dan lezen je daar een gedicht voor en uh, leggen daar bloemen neer. En verder, als je echt wat meer wil weten over deze Wim Gertelbach... De die uh, goede dingen heeft gedaan... dan kan je even naar het Museum Dat is een mini-expo. Uh, dan leer je wat meer over zijn leven. Er zijn trouwens 13 andere medewerkers hè, van dat, uh, van dat uh, uh, drukkerijtje opgepakt toen. Ja, dat is verschrikkelijk. het, het is uh, <kwijls> nou, goed ja, nou, Ik anders? woon ook inderdaad in de straat van... Uh, Pieter Paap, ik woon in Pieter Paapstaat... en Piet Paap en IJsbrand de Jonge... er zijn in ons wijken, in, uh, naast het station... daar zijn dus uh, meerdere verzetshelden genoemd. Oké. Okay. Dus, uh. uh, nou, Wat heel jammer is, de afgelopen week heeft dorpsomroeper Gerard Kuiper... bij burgemeester Niekmeijer zijn ontslag aangekondigd. Hij deed dat na een gesprek met Zandvoorts burgemeester... over een aantal knelpunten die hij de afgelopen acht jaar tegen is gekomen. Na een evaluatie heeft Kuiper zijn ontslag ingediend... En uh, ja, het was ook bekend dat Holland Casino vond stop met het sponsoren van de dorpsmoeropersconkurs. Hierdoor staat zo'n groot financieel gat dat het gewoon onmogelijk is om het opnieuw te organiseren. En er komen er zo goed als geen opdrachten vanuit de VVV. En uh, ja, en als dan ook leden van het Gilde opmerkingen maken als ze ze, ze zouden Sandford lief een keertje over willen slaan, omdat het wat oudbollig zou zijn. Wat is oudbollig dan? op oud jaren. Ja, ja dit, maar dit is natuurlijk Sanderdijk. is natuurlijk een heel klein dorpje. Yeah. En, uh, ja. En ja. Helaas. Uh, en en uh, de, de, de verhouding met zijn voorganger Klaas Koper is ook altijd slecht, nog steeds. Dus nou ja, het is gewoon jammer. Maar ja, de burgemeester Nietmeijer heeft nu de taak op zich genomen... om op korte termijn een nieuwe dorpsroeper aan te kunnen stellen... Hij heeft wel enkele personen maar, persoonlijk benaderd. Maar mocht je geïnteresseerd zijn, je kan natuurlijk altijd eventjes naar burgemeester.zandvoort.nl kan je een mailtje sturen. Dit klinkt alsof de basis is, is niet goed. De basis is nee. niet goed, dus uiteindelijk zet je daar weer een nieuwe iemand bij eh, of daar neer en die loopt tegen dezelfde dingen aan. Dus je moet de basis volgens mij eerst repriëren. Ja. en dan kan er iemand komen. Goed, nou, het laatste nieuwe ecoduk eh, tussen Haarlem en Zandvoort is dus natuurlijk een spoorlijn natuurlijk. Nou ja, het overstekend wild, we lezen regelmatig in de kant, overstekend wild. Daar moeten we toch een beetje aanwijzing geven, dus we gaan... ...gaan daar nog een nieuwe natuurbrug bouwen. Het krijgt de naam Duinpoort. En dat moet een sluitstuk worden... ...waar uiteindelijk dus dieren van over de hele wereld... ...door de hele Europa kunnen rond gaan lopen. En daar kan echt van alles. Een hond. Kippen kunnen daar overheen. Oh, maar wacht even. Ik ben daar niet zo blij mee als de wolf ook nog komt. Maar goed, het moet één groot nationaal. Uh, park worden We worden heel Nederland. En daar gaan ze binnenkort mee beginnen. Het sluitstuk. Nou, toch andere berichten er zijn? Nou ja, ik, ik heb gisteravond gehoord fluisteren. Ik was naar een TAG-dienst. Dat de Agatenkerk in Zandvoort, dat hij 90 jaar oud is. En uh, dat er is een speciale dienst is uh, komende zondag. Gewoon om half tien. En de pastoor Duivers is daarbij aanwezig. Tevens wordt dan ook nog. Um, uh, herdacht uh, dat de heilige Agatha, dat is dus uh, een martelares, en daarna is, nou, is de kerk vernoemd. Ja. En daar wordt ook uitgebreid op ingegaan over uh, het verhaal van uh, hoe zij martelares is geworden. Aan naar verhaal met nijptangen en toestanden. Oh ja, daar was je later al. over. Ja, en daar heb ik ook al zo: van ja, je moet ook wel gemarteld zijn om martelers te worden. Maar toch, als ik voorbij een kerk rijk krijg, altijd toch een ongemakkelijk gevoel. Ik bedoel, net als jongere mensen hebben met bepaalde standbeelden, heb ik dat met de kerk. omdat de kerk toch heel veel narigheid gebracht. Dus ik ben zelf voor om eigenlijk alle kerken te slopen. Maar ik vind het toch aanstootgevend, een kerk. Daar heeft toch iets heel veel nadigheid daaraan. Ja, maar ook heel veel troost. Ja, maar toch de narigheid zo stijgt wel alles. Dus ik ben voor alle kerken weg. Dat ook, want dan ben je nou. Positief of negatief? Is het glas nou half vol of ja. half leeg? Ja. Nee, goed, andere mensen hebben het beeld. Ik met kerken. Is niet meer nodig, jullie kerken? Nee, er zijn genoeg kerken met appartementen erin tegenwoordig. Ja. Nou, dat, Heel bijzonder. Ja, dan moet er wel, wel een bordje ja, op staan. Appartementencomplex. is in de kerk. God is overal. God bestaat niet. Hou eens op over die gods. <laughs> nou goed, dat is over de En alle dan? Wat? En alle dan? Ook en, niet. We zijn hier gewoon op aarde? met is okay. allen. En help elkaar. Er is helemaal geen hogere macht voor nodig. Dat is niet zo moeilijk. Wat voor muziek is dit? Is dat ook iets met God? Dat zou je bijna denken. Komt vast goed. We hebben af en toe nieuwe plaat uit. En niet elke plaat is geweldig. Dit is het laatste singeltje van het laatste album. Het heet trouwens. Um... Hoor, dat laatste album ook weer? Ik zoek het voor u op, dames en heren. Dat heb ik vaak gezegd, hè? Als ik het niet weet. Nou goed, maakt allemaal niet uit. We zitten ons uh, even te verdiepen in wat er allemaal om ons heen gebeurt in de wereld. Ik hoorde net al op het nieuws. Bitcoin is echt gigantisch gekeld in, in prijs. Hij was in december nog 20.000 euro per stuk zwaard. Nu is dat 9.000. Ja. En dat schijnt dat ze... Was het in Japan zo gaan ze een beetje... De wanpraktijken met de bitcoin gaan ze daar aanpakken. Want uh, ja, ze willen het een beetje stabiel krijgen. Nou, dit is redelijk stabiel geworden nu. Ja. Als het op 9000 euro blijft hangen wel. Maar als het straks weer omhoog gaat, dan laat Nou ja, ik had echt zoiets. Een paar weken geleden dacht ik mensen... Verkoop ze nou! Je hebt nu een mooi centje bij elkaar. Verwacht niet dat het nog veel meer geld waard wordt. Maar sommige mensen worden dan hebberig en die houden het nog steeds vast. Ja, je moet het dus, eigenlijk uh, gelijk verkopen als je denkt van nou... Uh, een paar dagen goede winst, gelijk doen. Ja, dat zou je kunnen doen. Echt leven bij de dag. Je denkt, nou, ik kan zo een paar duizend euro vandaag winnen, verkopen... en dan denk je, zou ik weer een paar kopen? Dan koop ik weer een paar. kan ik weer winst, maken weer verkopen. Nou, een paar van 20.000, gewoon volledige, of een stukje? Ja, dat kan ook. Ik je kan niet... ook gewoon 200 investeren, en daarna is dat dan misschien 600. Nou, en dan uh, moet je het pakken. Ja, maar ja, ik denk, als je merkt dat je bitcoins een miljoen waard zijn... dan denk je, nou, ik, ik wacht tot ze 2 miljoen waard zijn. Ja, dat is niet slim. En dan 3 miljoen. En dan denk ik. Baf, 50.000 euro. Ja, dat kan een beetje tegenvallen. Dat dan. is treurig. Ja, dat is ja. treurig. Nou. Ja, wat ook treurig is, er waren twee Britten. Die hebben gedacht een Romeinse schat te hebben gevonden. Want, maar, maar toen bleek dus dat de 50 gouden munten die ze vonden. die, in de, die zijn in de grond gestopt. door de makers van een comedy serie. Oh nee. En die Samson en Paul Adams. die konden echt hun geluk niet op hoor. Want ja. ze gingen in het veld. en ze waren met een metaaldetector op zoek naar bijzonderheden. <coughs> Nou, en die vriend van die uh, Samsung schreeuwde en sprong en dansde van vreugde toen hij de dus schat ontdekte. Want die was mogelijk wel een kwart miljoen pond waard. En ze hadden al helemaal plannen hoe ze uh, nieuwe auto's zouden kopen, hypotheek afbetalen, droomreis. Oh, wat is dit? Ja, maar een buurman maakte al snel een einde aan die dagdromen en hij zei van nou, die zijn gewoon niet echt. En daar nou bleek dus dat het veld was gebruikt voor opnames van de serie Detectorist. en het zogenaamde... Romeinse goud was door de televisiemaakers in de grond gestopt. En de mannen erkenden wel dat ze erg teleurgesteld waren. Waar, waar, waren ze ze vergeten? Waren ze ze precies lager? Waar ja, ze of nou of, nou, of, nou, ja, of het, het gaat komen of zo. Maar ja. Ja, het is wel een beetje jammer. Het is echt, echt jammer dat het niks waard is. Maar ja, goed, ja. wat doe je eraan? Ja, ik vind ja. eigenlijk dat je een soort rechtszaak kan beginnen. Nou gewoon. <laughs> ja, ja, want je hebt mij een fijn gevoel gegeven. En na de hand was het weer een rotgevoel. Want ja. dat was niet waar. En ik moet toch stabiel ja. kunnen leven? En ik, jij bent verantwoordelijk voor het feit dat ik niet stabiel heb kunnen leven. Zou dat dan rechts zou kunnen zijn? Nou, dat is een vraag advocaat. Ik denk het wel. Want misschien dat je dat teleurstellingsgevoel. Ja. moeten ze betalen. Ja. ja, vind ik wel. Ik heb ook recht op geluk. En ja. jij hebt daar toch iets aan uh, zitten peuteren. Maar ja, het blijft natuurlijk zo dat je dan kans maakt op een hele grote prijs. En dan ga je maar door en dan blijkt je. Nou. een tube zelf bruin in de crème of zo. Dat heb ik ooit gedaan met Reader's Digest. Ja, okay. Maar er is ook een film over van Jack Nicholson: dat hij zijn miljoen op gaat halen. Het okay. is een hele grappige film dat. En, maar ja, dat was een, een kans op. Nou. Ik, wil, ik wil wel doodmoe van al die staatsloterij. De lotte miljonairswerk. miljonairs werkval. Allemaal bekende Nederlanders die dan lekker vrolijk in beeld. Ja, iedereen maakt kans op een miljoen. Ja, dat klinkt hartstikke mooi. Yo, ik denk, jezus, hoeveel geld krijg je er nou voor? Dat je mee loopt in dat soort... Nou, het is blijkbaar de moeite waard. Ja, en dan denk ik: je verlaag je nou toch niet, joh. Als jij nou ook gevraagd wordt en je kan er nee. een leuk bedrag voor krijgen. Nee, ik zou het niet doen. Ik, het is gewoon, je verlaag je tot iets dat je denkt: het is gewoon voor lakkerij. Nou, als ik nep... mee moet doen met zo'n reclame en ik krijg 5000 euro, dan doe ik het wel hoor. Vind ik wel ja. leuk. Nou, nee. Ja, ik vind het onzicht. Nee, Ik vind ah. gewoon heel veel bekende Nederlanders oh, die daar meedoen. Ja, dat een Ja, ik vind het gewoon... Uh... Ik ben dus omkoopbaar, dat is duidelijk, hè? Nou ja, ik weet niet. Dus kijk, als het echt op tafel wordt gelegd voor me... dat ik denk van... Uh, nou, nou... Nou ja, voor deze ene keer dan. Ik moet alleen maar even zeggen dat het geweldig is. Ja, precies. En ja. kan ik daar een beetje van de schuin... Ik zou in beeld worden gebracht dat ze me net niet één keer, keer herkennen. Dat, ze, dat zou ik misschien wel... Nee, maar zonder, ik heb nu echt zoiets. Als ik dan bekende Nederlander ben, zit je dan zo laag... Uh, je ja, afsnoeperij van dat soort baantjes van mensen die het veel beter kunnen gebruiken. Ja, ter, dat vind ik het ergste. Ja, nee, je, je ziet dus op uh, een gegeven moment uh, vier, vijf bekende Nederlanders op rij allemaal zo... Ja, ja, ja, geweldig, wat zou je allemaal kunnen doen? En, hou op, ja. versla dit op, Goed. weet je nou, straks onder andere... Uh, ik, ik ja, je bent gelijk van slag, hè? Ik ben gelijk van start. Je bent ik gewoon boos ontzett... geboosd op die boer, ik, bekende Nederlanders. Ik gewoon, maak me ontzettend druk om. En dat moet ik niet doen. Dat slaat nergens om. Ik draai even een nieuwe plaat van... Um, even kijken, ik had hem opgezocht. Heeft u even een momentje? Uh, ja, nee, het is, ik heb vandaag... Uh, hier, precies. De Menk Street precies, Hebben hebben natuurlijk een nieuwe cd uit. En die draaien we hier in de zaterdagmorgen. Hartelijk ideeën berichten en natuurlijk ook nog straks een stukje geschiedenis. En die is de jaren. Eerst uit de laatste CD. Resistance is futal. International blue. You're right, you're right. This interlude. The message Schitterende muziek, International Blue. En we weten natuurlijk dat het gaat over de Europese politie... die natuurlijk straks uh, in Europa alles gaat uitmaken. Dan krijg je één uniform natuurlijk... en die gaan jou aanspreken op je gedrag. En uh, daar komt vast een app voor en zoiets. Maar dat zou natuurlijk wel uh, de oplossing zijn. Gewoon een internationale politie die, uh, die één gezicht toont. Ja. Dat is ook voor mensen die hier uh, het buitenland toe komen. Die weten dan precies uh, uh, waar ze aan toe zijn. Goed, het is uh, de zaterdagmorgen. En als we toch over politie hebben. Woong, of nee, maandag gaat het weer verder natuurlijk. Het uh, proces van holleder. En uh, nou, we zullen zien of hij levenslang de gevangenisstraf ingaat. Nou, dat zal ook wel weer meevallen. Maar als je nu de gevangenis ingaat, hij is 59, geloof ik. Dan zal in ieder geval tot in de 70 zou je dan in de. Tot in zijn 70 zou je de gevangenis. Uh, zitten. En, uh, nou ja, God, hij, heeft ook, hij wordt verdacht van vijf moorden, geloof ik. Een paar van die maten die natuurlijk mee hebben geholpen met de, met, uh, Heinekenontvoering. En, eh, uh, Mierenmet en, uh, weet je ook weer, uh, die, uh, die man, uh, uh, weet je, die huizen verkocht. Um, ja, van, ja. De, van de End of zo? Of ja, ja, van de Ende. Enstra, nee, nee. Enstra, Willem Enstra. Enstra. Ja, precies, Willem nou, Enstra. hij zat in de buurt, Ja, hij zat in de buurt. Willem Enstra, Kort van den Hout, uh, Mierenmet, uh, Thomas van Bijl, Kees. Nou, man, echt, die heeft hij allemaal omgelegd. Ja. Althans, dat denken ze dat hij daar opdracht voor heeft gegeven. En dan, Kort van den Hout, die was gewoon getrouwd met zijn zus dan ook, hè. Dat, dat ja. Is echt, dat je denk, nou, aan de andere kant denk ik, misschien zijn, is het wel een soort uh, complot tegen Holleder. En zijn die zussen eigenlijk de gevaarlijke? Weet je wel? Dat ze ja. hem naar voren schuiven. Dat ze hem alles in de schoenen schuiven. Dat zou best kunnen. Ik vind hem toch echt een hele aardige man. Hollede. Ik wil graag met hem op de foto. Ja. Elke in, keer in, bijvoorbeeld in um, college tours dacht ik al van nou... Ik bedoel, hij reageert ook af en toe een beetje raar. Wat doet er voor een gekke man? Ja, maar, maar ook op dat er dat dus. jongen wat zijn. Dan ja, reageerde ja. Je toch ook wel vrij agressief. Dan ja. ik denk ik van nou, je kan wel merken dat die man wel... Er zit een... Uh, een soort uh, ingehouden agres, agressie. Ja, ja, dat uh, had ik ook wel een beetje. Maar ja. ik denk dat die, Ja, het is best een aardige man geworden. Ja, maar ik iedereen is in de eerste instantie aardig. Maar ja, dat komt door het leven, hè? Ja, precies. Ja, de, de vader die basis. dronk en zo, en dat soort dingen. Nou ja, dan kom je terug in het begin van het programma. Dat we eigenlijk straks, als mensen, mensen besluiten een baby te krijgen, te nemen. Dat ze gewoon een basisbaby kunnen aanbieden waar alles goed van is. En dat kunnen we met klonen. Ja, maar als jij zelf zijn. niet goed bent, dan komt dat, wordt dat er weer ingepompt, zeg maar. Ja, nee, de basis goed moet goed zijn. En dan wordt er regelmatig... Ik krijg je controlegesprekken? Niet zo'n, nou noem je vroeger? citotesten voor ja. uh, baby's dan? Ja. en okay. dan uh, psychologen erbij. Dat is zo'n zo product. Want daar zit de basis. De baby moet goed opgevoed worden tot een achttiende. Dat is dan geen baby meer, maar een kind dan. En dan mag het de wereld in. En daar moet gewoon heel goed naar gekeken worden. Niet zo'n vrije opvoeding meer. Dat kan helemaal niet meer ik in krijg deze het maatschappij. Het is het idee weer van zo'n communistische staat. Van dat uh, kinderen apart zijn. Die worden speciaal gedrild, geïndoctrineerd, het gedaan. Communisme was natuurlijk van het begin zwaar. helemaal Echt? niet fout. Nee. Nee, het is alleen okay. dat bepaalde mensen het ook heel veel geld verdienen... en uh, toch uh, helemaal hun eigen stempel erop willen drukken. Nou, ik zie een Litouwse kledingbedrijf onterecht beboet... voor reclame met Jezus en Maria. Ja. Ja. Ja, uh, zij vonden dus gewoon... Uh, uh, het bedrijf Sikma, hey, die voerde in 2012, hè, dat is gewoon al zes jaar geleden... Yeah. een campagne met online en straatreclame in de hoofdstad Vilnius... waarbij een man in spijkerbroek met tatoeage werd getoond met de tekst... Jezus, wat een broek! <coughs> Sorry, ik <coughs> moet helemaal verniezen. Ja, gewoon. Ja, ja. En een vrouw in een jurk met een kralenketting daarnaast moest Maria voorstellen... Maar ze hebben het misschien helemaal niet gezegd, gezegd dat het Jezus en Maria waren. Dat vullen wij weer dat in. Dat kan ook weer zo. Ja. Maar naast de katholieke kerk diende ook nog zo'n 100 mensen een klacht in. En verschillende instanties en rechters in Litouwen... oordeelden dat de campagne in strijd was met de publieke moraal. Opgelegde boete, ongeveer 580 euro, bleef in stand. Maar de onderneming ging dus naar het Mensenrechtenhof... En de rechters in Straatsburg oordeelden unaniem dat hun Litouwse collega's onvoldoende hebben beargumenteerd... dat het gebruik van de religieuze symbolen aanstootgevend zou zijn. Het was ook, de advertenties riepen niet op tot haat. En de autoriteiten van het overwegend katholieke land moeten dus de boete terugbetalen. Nou, vind ik toch heel bijzonder? Ja, precies. Hoezo? Is het een soort merk wat gedrukt is? Ja, maar wie zegt dat het Jezus en Maria zijn? Dat is gewoon als staat Jezus. Wat een broek. Ja. G. ja. Ja. ja. dan mag je wel heel veel, uh, heel veel mensen gaan beboeten. Also, er wordt wel heel vaak, Jezus, Christus. Ja, en je zo, je dan, dat soort dingen. En zodra een man met je lange haar hebt. En, uh, en een, een beetje soort, baartje, ja, en een baardje. Die lijkt baartje. op die gast uit Jesus Christ Superstar. Ja. ja die, die trouwens weer in Nederland komt, hè? Ja. Ik, ik, ik, ik hoorde die stem. ze dacht, wat is dat? Nou, uh, zit hij met zijn vinger ergens tussen? Ja. <laughs> Je staat er meteen. Je staat er meteen. <laughs> ik dacht, ja, geen ja. Joling. Nee, Gerdes Joling komt nee. niet zijn ogen. Maar het was, was wel een, een drukwekkere film toen. Ja, ik Absoluut. heb de film ook zeker gezien. Uh, zeker in, ja, in die tijd, jaren zeventig was het wel geweldig. hoor. Echt. Dat echt waren de scene. tijden, hè? Ja, dat oh, waren de tijden. Ja. Ja. Dat was echt een heel anders nog. Gewoon. Nou, we hebben straks nog weer wetenswaardigheid. Maar we zijn een leuk moppie in muziek, dames en heren bij Tobak Leeft. hier, uh, ja. En nou gaan we dat toch loom maken, Yeah, I was. Ja, leuke muziek hoor, hier op de zaterdag Ik heb nooit gehoord, wat is dit, jongens? Nou, we hebben een cd'tje uit, de heet The Other Side of the Number Ones. Ja, dat zou dan de b moeten zijn. Nou, ja, allemaal zeer verwarrend, maar altijd wel weer leuk. Al die uh, woordspelingen en zo. Het is uh, 10 minuten voor 9 hier bij Toebak leeft. En wij hebben altijd weer opmerkelijke berichten. En uh, ja, ik heb het ook, uh, af, gisteren las ik het Rotterdamse meisje 3 van drie jaar oud gevonden uh, in, een, uh, in een huis met een overleden ja, moeder Ja, zielig hè? Ja, en uh, uiteindelijk uh, is het water gaan lekken. En toen bij de buren dacht ik, hey, dat klopt niet helemaal. Toen gingen ze aanbellen. Toen bleek die moeder al een tijdje dood, uh, dood te zijn. En dat kind heeft hem maar rondgelopen op zoek naar eten. En dan ik de kranen laten staan. Ja, echt triest. Nou, ja, dat is ook zo'n ding. Ik denk, ja, dat kan niet meer. En wie is er dan verantwoordelijk? En het was wel een probleemgezin, dus het was wel in beeld. Maar ja, moet je zo'n gezin dan elke dag bezoeken. Moeten ze dan net zoals oudjes inbellen. Met zo'n telefooncirkel, weet je wel. Met zo'n, uh, je belt, ja, het is, alles is goed met mij. Bel jij de volgende? Ja, ik bel de volgende. En dat je zou echt heel Nederland door gaan bellen. En dan, ja, iedereen is weer oké okay bevonden in Nederland. We kunnen weer door, voor de één dag. Ja, maar ik vind het gewoon heel zielig voor dat meisje. Ja, want, uh, lijkt me je houdt natuurlijk een soort stigma. Hoewel ze het misschien niet steeds over zullen hebben. maar. Nou ja, je, dit, dit ja. is wel heel belangrijk om daar nu met haar niet te veel over te praten. Kijken wat haar bij haar leeft. Maar dat kan ik nog herinneren. Vroeger had je, zeg maar, eh, kregen eh, soldaten, was volgens mij in de Eerste Wereldoorlog... kregen ze trauma's van verhalen van andere soldaten. Eh, die soldaten hadden iets meegemaakt en dan gingen ze een, een nabriefing doen... en dan gingen ze praten over wat ze hadden meegemaakt. En sommigen hadden het helemaal niet zo beleefd... maar kregen verhalen van die anderen te horen. In een combinatie wat ze zelf hadden, kregen ze wel trauma's. Ah, dus je moet altijd heel opletten ja. wat er bij mensen leeft... even laten bezinken en dan erop inspelen. Dus maar ik denk meisje, wel ja. dat het meisje later te kampen gaat krijgen... van verlatingsangst en zo. Of Ja. Nou ja, misschien wel. Maar als jij precies... gewoon zo'n tijd met je dode moeder daar in het huis bent geweest... En maar het is zo belangrijk om dan te kijken hoe je daarmee omgaat. Dat je niet iets gaat oh, plannen bij haar. Het wordt bijna een psychologisch onderzoek. Ja, dit wordt een psychologisch onderzoek. Oh, Echt waar. Ja. Ik denk ja. dat het of heel belangrijk is om hiermee om te gaan. Oh. En misschien moet je het wel helemaal loslaten. Kijken wat er gebeurt. En misschien Gewoon eerst eens kijken wat bij haar leeft. En Misschien ze het helemaal niet bij haar. Nee, dat kan ook. Het zal wel heel bot zijn... Maar goed, ze is nog maar drie jaar oud. Ja, dus dat is ook zoiets. Nou, het is, ja, ik uh, hoop dat de, ze goed terecht te en Let even op je medemens, roepen we dan altijd weer. Let er even op, weet je wel. Kijk hoe, of het leeft nog en of het rondloopt. <lacht> nee. Dat soort dingen. Ja, want dan komt er ook die vrouw weer tevoorschijn... die tien jaar in het huis heeft gelegen. Die komt ook weer tevoorschijn. Ja, dat was een vrouw alleen natuurlijk. Ja. ja. Dat is ook zoiets. Hoe kan dat dan? Een aangevreten door de kat en nou, zo, weet je. Dat hoor je ook wel. Weer. Ja, ja. vorige week dan zo'n bericht. Die iemand die uh, uh, uh, was gevonden tussen de balk of zoiets ergens. Ja, die ja, was gewoon gezakt. door het huis ergens gezakt. Ja. ja, dat is ook zoiets dat je denkt... Oh, nou goed, nou okay. even een bericht dat je denkt van... Uh, oh, ja, daar word dat, ik echt heel vrolijk van. Ja. Nou, is ja, dat? Het is gewoon geweldig, want uh, in... Uh, uh, oh, ik ben hem even kwijt. Oh, hier... Uh, ja. Ik had een bericht nou ook over dat er uh, cursus uh, jodelen, was. jodelen is. Oh, nou daar heb ja, ik dat. Ja, maar ik moet goed even zoeken waar die je nou moet, is, uh, natuurlijk. Nou, he, dan uh, zet ik de jodel even op uh, pauze en dan gaan we daar gewoon straks mee verder met de, de Jodelplaats. En dan doen ja. we nu even de gitaarplaats. Ja. The editors The Rue Magazine. Want to burst, whatever you say. Got in a magazine Surprise! In deze tijd is het goed om zo te doen natuurlijk. Het zet aan tot vrede. Ik weet het niet hoor. Goed, dat magazine, dat en het is altijd een beetje duister. Ook een beetje met synthesize. En het blijft natuurlijk altijd een beetje jaren tachtig sound. En ze komen in Nederland. En gelukkig zijn de kaarten niet zo duur. 75 euro. Ik dacht zo jammer dan. Ik denk je, jezus kom op zeg. Doe ze even een knappe prijs. Dan kan er zeg maar de, de beginnende Nederlander. Rond de 16, 17 kan ook nog instappen. In plaats van dat hij zijn bankrekening moet plunderen om deze band te zien optreden. Maar ja echt, het spreekt natuurlijk weer de 40 en de 50 aan. Dus dan krijg je natuurlijk als weer een geld. Dat mag wel wat kosten een uitstapje. Dus betaal ik gewoon. En huh. dan neem ik mijn vrouw ook nog mee. kijken of ik die ook eindelijk kan overhalen. Dat ze van Dolly Parton afkomt. Nou. Ja, ik praat even over mijn eigen... Klopt, mijn vrouw is gek van Dolly Parton. Ja, mijn, mijn en, broer toevallig ook. Gisteravond had hij nog. Wat is dat? Lyrisch. Ja, ik had, dan zeg maar, dan ben je op een feestje... en dan gaan ze... Jolien, Jolien, gaan ze draaien. En dan komen ja. mijn collega's tegen op een feestje. En dan wordt ook Jolien... Gaat ook helemaal door het dak. Denk ik, kom op, we zitten nog niet in het tehuis. Maar ik vind Islands in a Stream vind ik ook erg goed. Hè. duet met Roger... Ja. Nog wat. Precies. Dat voelt nou, wel erg fijn. Oké, okay. dit sluit helemaal aan dan. Precies. Als ze toch helemaal vertruttige muziek hebben. Ja, de Universiteit van de Zwitserse stad Lucerne gaat ja. komend jaar voor het eerst de mogelijkheid aanbieden voor een studie jodelen. Jawel. Ja. En wat kan worden gevolgd aan de kunstafdeling? En het eerste jaar leert ze niet alleen hoe ze moeten jodelen... maar ook de hele geschiedenis en theorie van de Zwitserse zangkunst komt aan bod. Komt wel, bekijken dan. En daarnaast wordt dus ook geleerd hoe je als student geld kan verdienen met jodelen. Dus nou, er mogen drie tot vier studenten mogen het eerste jaar meedoen. En als ze na een bachelor de smaak te pakken hebben... dus nog de, doorleren voor een betere jodelstemtechniek. En de eind uh, januari start de inschrijving. Dus jongens, zorg dat je erbij bent. En ja, ik... de universiteit biedt dus echt al, al, al zes jaar... studies aan op het gebied van volksmuziek. En uh, ja, de universitaire uh, docent jodelen wordt nu uh, Nadja Rijs. populaire jodelster met haar eigen jodelschool in Zürich. En ik moet wel zeggen, want je had die... Uh, uh, de, je hebt zo'n hele bekende pianist. Yeah. En die was dan laatst bij De Wereld Draait Door... of bij Muziek met Paul Witteman. Yeah. En die had, uh, die had dus ook jodelles gehad. En het zou heel goed kunnen dat die Nadja Rest... dat, dat zij dat was. Okay. Het was erg leuk hoe zij dat deed ook. Lang, ja. hoe, hoe lang trek je dit? deze muziek? Hoe lang zou je dit dan nou trekken? Twee nummers, drie nummers? Nou, ik, heb nu al dat ik, ja, ik ben nu al klaar eigenlijk, hoor. Maar er is een hele avond vol met jodelen. Ja, maar dat hoeft toch ook niet? Ik had dat niet. Helaas, Dolly Parton trek je ook niet. Nee, maar ja, dat Jolien kan echt wel drie keer achter elkaar gedraaid worden als nou, het al Ja, ook. Ja, ja, ja, o, ja, ja, ik hoor bij jou. Kijk, er zit twijfel. Gelukkig. Ik vind, ik, maar ik vind, ik vind, uh, Jolien, uh, vind ik een leuk nummer, maar er zijn andere nummers haar... Coat of Many Colors. Die vind ik Eestel. veel mooier. Maar die vind jij waarschijnlijk nog het ergst. Ik heb gewoon het hele blokje. Ik heb het hele blokje met uh, Dolly Partners plaat... onderin een kast echt weggeduwd gewoon. Ja, je hebt hem echt, en dan uh, vraagt ze, waar zijn mijn plaat? Ik weet het niet. Je moet eens dus even kijken. Ik, ja, ze zijn er wel hoor, maar ik weet niet precies waar. Dus, uh, nou, als we het over muziek hebben... doen we even een oud plaatje tot en met... 9 uh, uur, hè? We zitten bijna tegen 9 uur. Na 9 uur straks uh, geschiedenisles... We vallen u wel lastig met allerlei weetjes. Wat gebeurde op deze datum. Het is vandaag 3 februari. Mijn 2018. Well, it started out. Down a dirty road. Started out. All alone. And the sun went down. It's across the hill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 Jan van der Putten met het NOS-journaal. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil dat de maximale straf voor leden van een criminele organisatie omhoog gaat, van 6 naar 10 jaar. De CDA-minister zegt in de Telegraaf dat de huidige straffen niet meer in de pas lopen met de ernst van de misdrijven. Volgens hem wordt de georganiseerde misdaad steeds meer zichtbaar. Als voorbeeld noemt Grapperhaus liquidaties op straat, midden in woonwijken, op plekken met kinderen. Hij komt daarom met een wetsvoorstel, zodat er hogere straffen...